Met het de beurzen in Europa laten na een korte opleving nu flinke verliezen zien. De Amsterdamse AEX-index steeg na de, raar, na de opening ruim 1%, maar staat inmiddels ruim 5% in de min. Ook in Parijs, Frankfurt en Londen noteren de beurzen onder invloed van de schuldencrisis flinke verliezen van 3 tot 5%. In Azië krabbelden de beurzen vanmorgen aan het eind van de handel overeind. Vanwege de rellen in Londen gaat de vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Engeland en Nederland niet door. De wedstrijd stond vanmorgen op het programma in het Wembley Stadion, maar het is te onrustig in die omgeving. De Nederlandse selectie stond al met de koffers klaar op Schiphol en hoorde daar dat de wedstrijd is afgelast. Voor het duel zijn 70.000 kaarten verkocht. In Nieuw-Zeeland is een Nederlander van 38 omgekomen door een ski-ongeluk. De man botste vrijdag op een piste tegen een liftpaal en overleed in het ziekenhuis.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 We're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 What a man. Toren die jij in gedachten ziet staan: jouw stem is voor mij als een parel. De parel...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 Neem in je leven en een verzetje op zijn tijd, maar schep vreugde in te leven, zet de zorgen aan de kant.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 Ga gaan in een goede baan, want het is uit Den Ze voor de gift in de rij te staan. Want dat we een te volk zijn, dat willen we weten. Da la la la la la, la la la la la. Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje.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 In een aardig klein huis aan de rand van de hei, ga ik zomers logeren, zo zorgloos en vrij. Zing dan hoog in de bomen, zo'n oolijke guit, dan weet ieder meteen dat de spotvogel fluit. Tralala, twilidie, dat vrolijk geluid, doet morgens mee ontwaken als de spotvogel fluit. Zur als de stop. Als de goudgele morgens speelt door de hei En de dauwdruppels glinsteren in zilver daarbij En de schaduw van de wingert van bleek op de ruit Is het eerst wat je hoort dat de spotvogel fluit? Tralala, twilliediediedie, dat vrolijk geluid Doet s morgens mee ontwaken als de spotvogel fluit. Tralala, twilliediediedie, zingt ie de natuur als de spot vol Aan de rand van de heimee, he, dat vriendelijke huis, voelt die vrolijke Zit blijkbaar Tralala, wel thuis. Als het kouder wordt, trekt hij met ons hem weer uit. Maar de zomer is terug als de spotvogel fluit. Tralala, tweeny-dweeny, dat vrolijk geluid. Doet s morgens mee ontwaken als de spotvogel fluit. Tralala, tweeny-dweeny, zingt ieder het uit. Het jeugd in de natuur als de spotvogel fluit.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 That is the heart of my Dame, een kleine gaatje voor de Orgelman, is de er wel het eraf, middelbare dame? Of komen u aan moeilijkheden thuis? staaf Staver, hoe bestaat het? Waterverf, wijdt u dat? een is maar een mens. De politiek is waterverf, daar doen ik niet aan mee.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 Spider-Toys.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 Ik vergieten, maar je kussen vergeet ik nooit meer.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 Een plastic chirurg uitweert, het voor het eerst geopereerd. De patiënt had daarna een vierkante neus, de dokter zijn nerveus. Zal vallen maar net nog een keertje over doen, want het was niet naar we zin. Oh, man we het nog een keertje over doen, in het begin, maar bij het begin. Zal vallen maar het nog een keertje over doen, want het was niet naar zin.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 nog een keertje overdoen, want het was niet naar mijn zin. Al laat me met het nog een keertje overdoen, in begin maar bij het begin. Zal me het nog een keertje overdoen, want het was niet naar mijn zin. Al laat men het nog een keertje overdoen, in begin maar bij het begin. Wat deed Dan op het carnaval? Veel gezep, veel gezang, veel geval. Halleluja kameraden zong hij vorig jaar. Dit jaar zong hij alsmaar. Ja, yeah! zal hem maar net nog een overdoen, o, men het nog een keertje over doen, wat het was niet na mijn zin. Al aan hem het nog een keertje over doen. In begin maar bij het begin. zal hem het nog een keertje. Overdoen. Stem kwijt, we gaan een nog een keertje overdoen. doen In begin maar, Alleen, begin. Hey. Je en toe, het begin we net Want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 die het bloed en de ellende niet vergeten. En voor wie nog steeds een mensenleven telt. Gro maar niet te veel van al die mooie mensen. Gro maar fijn van overwinningen van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen. Meneer de president, slaap zacht.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 Maak ze geen soldaat Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak Groot in het kattenkwaad Vlug als klik, de held beschrik Van Sjaakie van de Hoek. Een ruit kapot, dat was een schot Van Sjaakie van de Hoek. Ja, papaya, ja, ja. Ik ben al in dagen verliefd op rozamonden. Maar durf het niet wagen Ik heb al die dagen Slechts haar in mijn gedachten Ik wil nu niet te langer wachten Ik moet haar eens vragen Dus vanavond laat mij dit mijn koud. En dan vraag ik haar beslist en dank Misschien dat ik dan Snel bekend Hoe dolverliefd ik Op haar ben Ook al zegt ze mee tot dringt want ik laat die schat beslist niet gaan Al reageert ze nog zo koel Toch zeg ik wat ik voor haar voel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 Dring ik aan Want ik laat die schat beslissen niet gaan Al reageert ze nog Zo koel toch zeg ik wat ik hoop JFM Zandvoort, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Allemaal mooie plaatjes op de radio. Vandaag uh, muziek van uh, Danny Christian en Mieke met Rosa Moende. Een opname uit 1975. Daarvoor Corrie van der Bos met Sjaki van der Hoek, ook uit 1975. En daarvoor Boudewijn de Groot met meneer de president. En daarvoor Adelle Bloemendaal. Dat zullen we het nog een keertje overdoen.